Het huis met de gekroonde karanton. Een vervolghoorspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Geregisseerd door Jan C. Hubert. Twaalfde deel, de hut bij de beek. hart je treft het. Het is prachtig weer. Het ziet er niet naar uit en de eerste dagen zal veranderen. Het is nu nog lekker koel cool en daar moeten jullie je voordeel mee doen. Ja, ik ga zo ver mogelijk met je mee. Ik, ik zou je graag tot Stockholm gezelschap houden. Maar ik kan zo lang niet weg van de boerderij. Natuurlijk niet, Vensen. Dan zou je een week van huis zijn. Bart... Ik hoop dat je een goede reis hebt en dat we je hier weer zien. Vrouw Svensson, u bent heel goed voor me geweest. En als het even kan, kom ik hier vast en zeker terug. Oh, als je het dan maar niet weer op zo'n rare manier doet. Want we kunnen niet elke morgen in het strand gaan kijken of je misschien bent aangespoeld. <laughs> Maak je niet ongerust, Inge. De volgende keer doe ik het anders. Fijn. Bart... Ik wens je een beste reis. Tot ziens. Als je niet terugkomt, kijk ik je nooit meer aan. Allicht niet. Inge. Ik dank jou ook. Voor alles. Ja, ja. Ik... Nou, nou, ik nou opschieten. Anders staan we hier vanavond nog. Nou, ge geef mij die zware rugzak. Nou... nou. Ik geloof dat de vrouw er heel wat heeft ingedaan. U de rugzak? Geen sprake van. Ja, je kan hem nog lang genoeg dragen. Oh, dan ben ik er vast aan. Eén, twee. Je oh. lijkt wel een marskramer. Tot ziens, jongen. Vastwensen. Tot ziens, Bart. Dag Inge. Nou, dag vrouw. Dag Inge. Dag. Pas goed op dat Bart niet in zeven sloten tegelijk loopt, <laughs> vadertje Svensen. Tot ziens. Ik zal ervoor zorgen, kleine heks. Tot ziens. Bossen toch zwemmen? Hé, yes, s'nachts kun je er beter niet lopen. Waarom niet? Is dat gevaarlijk? Ach, gevaarlijk. Maar je zou geen hand voor ogen kunnen zien en dan ben je zo de weg kwijt. Dat zou je dagen kunnen kosten. Dagen? Ja, zo niet erger. Iemand die hier zwinters verdwaalt, is verloren. Dat begrijp ik. Zijn er geen, geen dorpen langs de weg die ik moet volgen? Nee. Af en toe een boerderij. En als je er tegen de avond in ziet, moet je daarom onderdak vragen. Ja, ja. Ook als het nog licht is. Voor je bij de volgende bent, zou het al lang donker zijn... en dan moet je onder de sterren slapen. Oh, dat is toch niet zo erg voor één keer? Het lijkt me juist wel aardig. Ja, aardig. Nou, als je het één keer hebt gedaan, zul je wel anders praten. Denk erom Bart dat je dus twee riviertjes over moet. Ja. Als je de goede weg houdt, kom je ze vanzelf tegen. Ja. Ze zijn niet diep, je kunt er doorheen waden. Ja, Svensen, ik weet het nog. Kijk eens, daar komt iets aan in de verte. Een, een wagen, een, een soort rijtuig. Hm? Dat moet Oscar Wallace hier zijn? Op weg naar Oxrezoen? Nou, dat scheelt u een reusachtig lopen. U zou met hem mee kunnen rijden. Ja, dat zou kunnen, maar. Natuurlijk rijdt u mee. Ik rep me wel. U heeft voor me gedaan wat u kon en me zelfs een pistool meegegeven voor geval van nood. Jawel, als je er zo over denkt, zal ik het maar doen. Ik begrijp alleen niet wat Oscar Waala vandaag in Oxlouzoend moet doen. Ik had hem nog lang niet verwacht. Het voornaamste is dat u op een gemakkelijke manier terugkomt. Hm? Wat, wat, wat zei je? Oh, ja, ja, natuurlijk. U kijkt zo vreemd, Svensen. Hm? Denkt u dat u slecht nieuws brengt? Slecht nieuws? Nee, nee, nee, nee, daar kan geen sprake van zijn. Maar... Ik had hem hier helemaal niet verwacht. Oh! Nou zie ik het. Svensen Keel, jij ja, hier. Alles wat ik had kunnen denken. Ja, ik mag wel hetzelfde zeggen, Oscar. Ben je op weg naar Oxeluzoend? Ja. Ga je mee? Hoezo? He? Ja, ja, ja, ik ga mee. Bart, jongen, denk aan wat ik je gezegd heb. Hè. Goeie reis. Tot ziens. Tot ziens, Wensen. Mensen, kinderen, je kunt hier geen hand voor ogen zien. Ah, nou, de maan laat nog wel in de steek. Ah, een beetje licht. Mooi. Hier is een open ruimte. Hey, oh, nee. Zo. Weg met die ransel. jongen jongen het is het donker ik, koud ik, ik, ik moet een vuur maken Zeven. kleine takjes ja, ja. Zo. Nou, als het maartier was, zou het heel wat leuker zijn. Ach, hou oh, je snavel toch. Ja, ik wens je goede jacht. Al is het dan niet zo leuk voor de muizen. heleboel wakker, oh, maar zo heb ik wel genoeg takken. Zo. En nou, mijn mantel ontsteken. Nou hm, ho, je kalm, hoor. Hm, oh. Meenende beest. Wat is dat voor een geritsel? Dat is geen huil. Dat is een pistool. Ja! Wat? Ja! Nee! Ik, ik heb hem niet geraakt, geloof ik. Maar hij is wel geschrokken. Dat is toch het wilde weg. Ik, ik, ik moet hier weg. Hansel. De jas. drie viertjes zijn als Svenst het over had. Ja, dan ben ik toch op de goede weg. Ja. Oeh! Oeh! Het is koud! Ja. Ja. Niemand. Is. Zo. Wat is dat? Dat tref ik. Een strozak. Oh. Dat is beter dan de bosgrond. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Svensson? oh, oh nee, nee, ik ben niet meer bij Svensen. Ah, oh. wat is het hier mooi, een tal. Wat is dat? Hallo! Hé, hey, een jongetje. Klijkt wel een jager. Een hoed met pluimen. Laarsjes. Een rijzweepje. Jongen, jongen, wat heftig. Een, een buis van donkerbruin fluweel. Een kantenkraag. Kom ja, eens hier. Alsje me nou. Het is een meisje. Wel wel, wat een parmandig ding. Ik heb niet wat het er te lachen valt. Zeg eens meisje, wie ben je en waar kom je vandaan? Wie ben jij en waar kom je vandaan? Nou wel, als je dat beslist wilt weten. Mijn naam is Bart Pluimakker. Ik kom uit Amsterdam en ik moet naar Stockholm. Ik ben verdwaald. Zo, dat is dom. Woon jij hier? Weet je dan niet wie ik ben? Nee, hoe zou ik? Christina. Hmm, dat is een mooie naam. Zo heet jouw koningin ook. Ik ben de koningin. Christina van Zweden. <laughs> o, oh, neem oh, oh, me niet kwalijk, majesteit, dat ik u niet herkend heb. Is hier geen schuilplaats? Schuilplaats? Waarvoor? <laughs> Daar is je toch niet zo bang voor te zijn? Een koningin is nooit bang, maar wel voorzichtig. Volg me naar die hut. Oh, zeker, majesteit, uw dienaar. Staat u mee toe uw zweepje op te rapen? Patwega. Zo'n mooi heb ik nog nooit gezien. Een gouden handvat... met... met robijnen. En... Hé, hey, wat is dat? Christina Regina. Dat betekent... dat betekent... Connie en Christina... Is het? Wat is er? Ben je ergens van geschrokken? Je hebt opeens zoveel haast. Uh, geschrokken? Nee, nee. Uh, majesteit, ik, ik dacht dat u een, u een grapje maakte, maar ik heb het aan uw reisweepje gezien. U bent de koningin. Wat is er gebeurd? Heel gek. We waren op jacht. En plotseling werd ik van mijn paard getrokken en meegenomen, diep het bos in. En je bent toch ontsnapt. Pas veel later, toen het al donker was. De man die me van mijn paard had getrokken... bracht me diep in het bos bij zijn vrienden. Een schuilplaats in de rotsen. Aha. En er was een oude vrouw die op me moest passen. Toen het al een poos donker was, hoorde ik opeens geschreeuw. Ik geloof dat ze in het bos een kampvuur hadden gezien. En er werd geschoten in de verte. De vrouw ging toen kijken wat er aan de hand was... En toen ben ik gevlucht. Ik heb me verstopt in een holle boom. Was u niet bang? Nee, niet erg. En toen? <laughs> ik weet het niet, want ik ben in slaap gevallen. En toen ik wakker werd, zag ik niemand meer. En toen ben ik gaan wandelen. Zo ben ik hier gekomen. Dat kampvuur was van mij. Die schoten ook. Ze hebben teruggeschoten, maar me niet geraakt. Dat waren dezelfde keer als ze u hebben ontvoerd... Toen ze mijn in vuur zagen, dachten ze dat er gevaar dreigde. Bart, pluimakker. Ik geloof dat je mijn leven hebt gered. Je bent mijn vriend. Je moet altijd bij me blijven en me beschermen. Je moet me Christina noemen. Ja, maar. Ik, ik sta erop. Als u hier in Stockholm bent, zijn er genoeg mensen om u te beschermen. Maar ik zal proberen u erheen te brengen. Goed, Bart. Ik vertrouw op jou. We moeten de schurken die je hebben ontvoerd niet tegenkomen... We moeten voorzichtig zijn. Nou, u bent veel te mooi met die prachtige kantenkraag en die struisveer op je hoed. Dat moeten we veranderen. Maar ik, ik heb geen andere kleren. Ja, dat, dat hoeft ook niet. Laten we eens even kijken. Eerst, ja, die veer van je hoed. Oh. Zo. Ja, dat is een heel ander gezicht. Nou, die kraag weg. En... en Mm, mooi. die Laarzen. Nou die glimmen te veel. Die maken we dof met klei. Bart, ik begin het leuk te vinden. En nu moet je me Christina noemen. En je moet ook geen u zeggen. Nee, majesteit. U moet een andere naam hebben. We moeten doen alsof we broer en zuster zijn. Ik noem u Anne. Net als mijn zusje in Amsterdam. Prachtig, broer Bart. <laughs> mooi, Anne. Dan gaan we... Oh, ik dat ik het gezicht van meester Cornelijn zag als Die wist dat ik met de koningin op weg ben naar Stockholm. Meester Cornelines? Die ken ik? Dit was het twaalfde deel van het huis met de gekroonde karanton. Na zijn gelijknamige boek geschreven door Jelte Kuipers met Dick van Sand als Bart Kluimakker, Wam Heskes als Boer Svensson, Nora Boerman als Vrouw Svensson, Corrie van der Linden als Inge, Tom Hakker als Oscar Vala en als Buitendijk als Koningin Christina. De regie had Jan C. Hubert.